Are you ready? <laughs> Yo, this is Milo. Hey, this is Frankie. Can we start? What's up? This is Astrojack. Hey, we're Dimitri Vegas and like Mike. Your destination for the best beats. <clears throat> 538 Dance Department. By Armin van Buren. En is die kater al gezakt of ben je juist fris aan het nieuwe jaar begonnen? Namens heel 538 Dance Department wens ik jou, Armin van Buren... en heel gelukkig nieuwjaar mogen er dit jaar maar net zoveel mooie raves... grote samenwerkingen en festivalhits zijn als vorig jaar. En weet één ding zeker, je bent de komende twaalf maanden... elke zaterdagavond weer welkom op onze dansvloer. Vanavond neem ik je ook weer drie uur lang mee op een muzikale reis... met straks om 11 uur in de hotmix Love Struck... Dit uur hoor je nieuwe muziek van Afrojack, Lucas en Steven Artbot, maar ik trap hem af met Juggle en Free in Dance Department. De Sharam Get Wild, de Andrea Oliva en Jacket Remix. Hey jongens, en bedankt voor alle super lieve nieuwjaarswensen... die we kregen in de gratis 500 app inbox Dankjewel Levi, Pascal, Marcel, Jasmijn, Myrthe en Chantal. En heb je trouwens vorige week door alle kerstdines onze jaarmix gemist? Geen paniek, die kun je terugluisteren op 500.nl of mijn eigen mixcloud. Nog nog een leuk berichtje binnen van Trix. Hey Armin, ook het nieuwe jaar weer keihard aan het werk. Dankzij de muziek van Dance Department hou ik deze late night shift nog wel even vol. Goedjes uit Dijlseil. Nou, Trix, succes en werk ze. We zullen wat extra energie vanuit onze ravebunker naar je toe sturen. Gelukkig krijg ik hulp van Afrojack en Amel. Dit is Rivers in Dance Department op 58. I'm in Ik ben Armin van Buren. Vorig jaar bracht ik mijn artiestenalbum Breathe uit. En er is ook net een remix versie van verschenen vlak voor kerst. Deze remix stond op dat album. De Joa versie van On and On. Vorig jaar met uh, Joa de track Heavy uitgebracht. Hij komt oorspronkelijk uit Toronto, maar woont al jaren in Miami. Ik kwam hem een keer tegen tijdens een gig in Toronto waar hij toevallig was. En toen uh, ontstond het idee voor Heavy. Hij was zelf ook een enorme fan van On and On. Vroeg of hij de stems mocht hebben. Daar kon hij dan een eigen remix van maken. En die versie is zo vet. Zit ook standaard in mijn DJ sets. Verder met Dance Department. Jazzy en Spritz. Can't deny it. be crazy. Van vorig jaar. De eerste dance department van 2026 klinkt eigenlijk nog steeds als muziek uit 2025. Alle nieuwe dingen moeten natuurlijk nog komen, maar dat maakt de dansvoer er niet minder lekker op vanavond. Je hoorde Tiga en Medusa met You're Gonna Want Me. En hier is Three Drives on a Vinyl, Grease 2000, de Max Styler Remax. You really gotta change now, it's time to play the part Give me your emotions and open up your heart Don't take my love for granted unless I show you how Boy! voornemen, dat wil ik graag met je afspreken. Laten we dit jaar nog meer gaan dansen. Dan ben je bij ons ook aan het goede adres. Het is Army van Buren hier. Welkom op de danstour van 538 Dance Department. Vanavond om 11 uur heb ik ook weer een uur lang een exclusieve hotmix voor je. Die wordt vanavond verzorgd door niemand minder dan Lovestruck. Dit uur nieuwe muziek voor je van Ilke Klein. Empire of the Sun en Vintage Culture. En ik trap hem af met DJ Delicious en Diron. Dit is Same Man in Dance Department. Department. Sluit je ogen, beweeg je benen, geef je over aan de muziek en dans met ons mee tot middernacht. Dit is het moment om heel even niet te denken aan die nieuwe werkweek. moment om volledig te kunnen ontspannen. Je hoorde net Sanne Kleinenberg en Temba met My Lexicon. MyLexicon. Een heel lief berichtje van Leslie, net bijgekomen van oud en nieuw. Vanavond hadden we mijn huisgenoot en ik toch weer een zin in een nieuw huisfeestje. We hebben de hele woonkamer voor de gelegenheid verbouwd. Radio staat keihard en we zijn met twaalf man lekker aan het gaan. Groetjes uit Zwolle, kijk, dat zijn de betere avonden, Leslie. Laten we dan stel stoppen met praten laten we verder dansen. Dit is Toonman en Backstage Beauties. Department, 538, ik ben Armin van Buren, je hoorde Am High and Craving What Ain't Mine. Ik hoop dat het je lekker gaat op jouw zaterdagavond. Een nieuw jaar, nieuwe muziek. Ik ben heel erg benieuwd wat 2026 ons gaat brengen, muzikaal gezien. Ik trap het me in ieder geval zelf af met een gloednieuwe single samen met de Duitse Glockenbach. De track heet Sun Shines On Me. En voor deze track hebben we de hulp ingeroepen van Reese On The Sticks, zanger uit Engeland. Glockenbach is opgericht in 2020 en bestaat uit uh, meerdere producenten. Ik heb in ieder geval zelf maar één gezien, in de studio althans. En ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze single vindt. We maken hem gelijk, The World Wide Warning. Hier is die The Sun Shines On Me. Army van Buren en Glockenbach bij 538 Dance Department. 538 Dance.